6 uur. Het NOS-journaal is het al Thomassen. Goedenavond. Dader schietpartij Newtown drong met geweld schoolgebouw binnen. Toestand bultrug bij Tessel is uitzichtloos... en minister Hennis Plasgaard bij troepen in Afghanistan. Het weer vanavond tijdelijk overwegend droog... maar later vanavond en ook vannacht trekt er vanuit het zuiden weer regen over het land... Morgenochtend ook nog buien. In de middag droog en plaatselijk wat zon. Het wordt een graad of acht morgen. Namorgen blijft het licht wisselvallig en wordt het langzaam iets minder zacht. De man die gisteren een bloedbad aanrichtte in de Amerikaanse stad Newtown, is met geweld de school binnengedrongen, maakte de politie bekend op een persconferentie. It's believed he was not voluntarily led into the school at all, uh, that he forced his way into the school, but that's uh, as far as we can go on that. Correspondent Jacqueline Ekman is in Newtown. Jacqueline, is er verder al iets gezegd over de slachtoffers? Um, nou, wat er ook uh, zojuist op deze persconferentie bekend is gemaakt... is dat alle slachtoffers inmiddels zijn geïdentificeerd. Uh, de slachtoffers zijn de afgelopen nacht nog op de school gebleven. De lijken daarvan, omdat um, ze nog bezig waren met de identificatie... dat is inmiddels gebeurd. De lichamen zijn inmiddels weggehaald uit de school... en de namen worden uh, vandaag nog, als het goed is, uh, bekendgemaakt. En verder heeft de politie gezegd uh, waardevol bewijsmateriaal gevonden te hebben. Die waarschijnlijk zouden kunnen leiden naar een motief van de schutter. Waar iedereen zich natuurlijk afvraagt waarom hij dit gedaan heeft. Waarschijnlijk zijn er e-mails of brieven achtergelaten. En misschien dat daar in de volgende persconferentie nog wel iets meer duidelijkheid over komt. Mm -hmm. Je bent de hele dag in Newtown geweest vandaag. Hoe gaan de mensen daar? Daarom met het drama van gisteren. Ja, er is nog steeds enorm veel ongeloof. Mensen kunnen nog steeds niet beseffen wat zich nog echt heeft afgespeeld. Er zitten nog met heel veel vragen. Inderdaad, waarom een 20-jarige jongen... in koele bloeden, 20 onschuldige kinderen... zo heeft kunnen neerschieten. Ik sprak vanochtend met een echtpaar in een uh, plaatselijke diner. En uh, ja, zij spraken ook over de... De schade die deze schietpartij dit ook aan deze gemeenschap heeft uh, veroorzaakt. Het was zo'n fijne plek om te wonen. Goede scholen zijn ze, heel landelijk, kindvriendelijk. En ja, na deze schietpartij zijn we een soort Tweede Columbine geworden. Dat is de plaats in Colorado waar in 1999 uh, 15 kinderen werden doodgeschoten in een high school. Dus deze reputatie van een fijne plaats is eigenlijk voor goed verknald. En deze, deze mensen die ik sprak waren niet eens zo per se tegen wapens. Ze zijn er altijd wapens geweest, zeiden ze. Die kun je niet zomaar wegnemen. En dat is altijd wel weer een aparte tegenstrijdigheid die het toch wel veel treft. Mm -hmm. um, um, ondanks deze vreselijke schietpartij. Dat je toch niet per se um, het wapenbezit daarvan de schuld moet geven. Maar met name de mensen die deze, ja, dit soort dingen, dit bloedbad veroorzaken. Correspondent Jacqueline Ekman, dankjewel. De toestand van de gestrande bultrug op het eilandje Razende Bol is uitzichtloos. Volgens burgemeester Giskus van Tessel heeft de nieuwe reddingspoging geen zin... omdat het dier ernstig is verzwakt. Velen, inclusief dierenartsen die daarbij betrokken zijn... Uh, hebben allemaal dezelfde mening dat dit dier uh, onder deze omstandigheden... geen overlevingskans heeft. Zelfs al zou die vlot getrokken worden door wie dan ook dan overleeft hij dat niet. En dan, denk ik, ga je een grens over. Dan is het niet meer in het belang van het dier. Op dit moment wordt gekeken of het dier opnieuw een spuitje kan krijgen... om hem uit zijn lijden te verlossen. Het ministerie van Economische Zaken, waar ook landbouw onder valt... is verantwoordelijk voor het welzijn van beschermde diersoorten... en heeft toestemming gegeven voor zo'n injectie. Gisteren kreeg de bultrug al een sterk slaapmiddel toegediend... maar dat is uitgewerkt. Morgenochtend wordt opnieuw gekeken of de bultrug nog leeft... Op het eilandje Razendebol is ook een potvis aangespoeld. Dat dier is al dood. Op het eiland geldt een noodverordening. De waterpolitie houdt belangstellenden op afstand. Minister Hennis Plasgaard van Defensie heeft voor het eerst... sinds haar aantreden de Nederlandse troepen in Afghanistan bezocht. Ze ontmoette gisteren en vandaag militairen in onder meer Kabul en Kunduz. Ze deed dat in het gezelschap van de commandant der strijdkrachten Tom Middendorp... De minister sprak gisteren op het vliegveld van Kabul... kort met Nederlandse militairen... die zijn gestationeerd op verschillende plaatsen in de stad. Daarna vloog ze naar de internationale basis in Mazar-i-Sharif... in het noorden van het land waar eveneens Nederlanders actief zijn. Dit is het NOS-journaal, met Isola Tomassen. In Moskou werd vandaag gedemonstreerd tegen president Poetin. Ook al was daarvoor geen toestemming gegeven. Correspondent David-Jan Godfran is in Moskou. David-Jan, wie protesteerde daar dan precies? Nou, dat waren in ieder geval mensen die heel goed tegen de kou konden... want het was uh, snerpend koud in, in Moskou vanmiddag. Nog, nog steeds overigens min 15 graden. En het waren ook mensen die niet bang zijn. Want je zei het al, er was geen toestemming voor die, voor die demonstratie. En de straffen voor deelname en organisatie van een demonstratie... waarvoor geen toestemming uh, gegeven is... die zijn een paar maanden geleden flink verhoogd. Nou, onder die... Ongeveer 1.500 mensen uh, waren ook de gezichten van, uh, van de oppositie. Onder meer uh, Sergej Udalsov, een, een linkse politicus, en Alexei Navalny, een, een blogger. Alle vier zijn ze gearresteerd en later overigens zonder aanklacht ook weer, uh, weer vrijgelaten. En aan het eind van de demonstratie zijn er ook 40 deelnemers uh, gearresteerd... van wie de, mensen, de meesten ook alweer uh, vrij zijn gelaten. Waar protesteerden ze tegen? Het was een anti-Putin-demonstratie, maar... Wat, wat, wat dan? Ja, het, het is weinig concreet. Uh, de aanleiding van deze demonstratie was het feit dat uh, een jaar geleden, in december vorig jaar, grote demonstraties in de eerste instantie tegen uh, fraude bij de parlementsverkiezingen, later tegen de herverkiezing van Poetin. Uh -huh. uh, daar kwamen tienduizenden, soms meer dan honderdduizend mensen op af. Nou, dat wilden die mensen herdenken. En verder was het heel uh, onduidelijk En dat is misschien ook een van de redenen waarom er niet zoveel mensen waren. Het lijkt erop dat, uh, dat de oppositie in Rusland dus niet zoveel mensen de straat op kunnen krijgen... als er niet echt een concrete aanleiding, een concreet doel van die, uh, van die demonstratie is. David-Jan, dankjewel. David-Jan Godvraag vanuit Moskou. Het vliegveld van Peshawar in Pakistan is bestookt met raketten. Er zou ook worden geschoten. Volgens Pakistanse media zijn er doden en gewonden gevallen. De aantallen lopen sterk uiteen. De tv-zender Geo News spreekt van vijf doden en 25 gewonden. Het Pakistanse leger is uitgerukt naar de luchthaven. De omgeving is afgesloten. In Duitsland is een klopjacht geopend op de man die achter de vereidelde aanslag op het station van Bonn zou zitten. De omroep WDR meldt dat politie en justitie de identiteit van de verdachte hebben achterhaald en naar hem op zoek zijn. De verdachte is een Duitse man die connecties zou hebben met Al-Qaeda. Maandag werd op het station van Bonn een verdachte tas gevonden. Daarin zaten onder meer metalen buisjes met poeder, batterijen, gaspatronen en een wekker. Volgens de Duitse autoriteiten ging het om een gevaarlijk explosief. maar ging het niet af omdat de makers een constructiefout maakten. Twee mannen die in de jaren 40 weigerden in toenmalig Nederlands-Indië te vechten. en daarvoor werden veroordeeld, stappen naar de Hoge Raad. Ze willen een herziening van het vonnis van destijds. Verslaggever Karin Albert zocht de nu 87-jarige Jan van Luin op. in het Noord-Hollandse Wieringerwerf. Waarom weigerde hij destijds om naar Nederlands-Indië te gaan? Omdat uh, ik heel erg gelovig was. En uh, goed te geboden kan, die de mensen nou niet meer kunnen. Dat uh, gebod gij zult niet doden. Dus ik mag niet doden. In welke omstandigheid dan ook? U zult nooit, ja, nooit. doden? Nee, nooit. Nee. Maar wist u al dat u daarin in Nederlands-Indië zou moeten doden? Want er werd gezegd, we gaan daarheen om het recht te herstellen. Nou, Dat klinkt op zich vrij vriendelijk. Ja, orde en recht, ja. Nee, dat kan niet. Kijk, als wij nou... Uh, 350 jaar de kloningen gehad hebben. En Nederland zegt, ze zouden in 1945 al, Wilhelmina... we gaan ze anders behandelen en meer rechten geven. Maar nou gaan we daar praten. En toen hadden ze 120.000 man erheen gestuurd. De ene boot naar de andere. En als we dan gaan praten over die regelingen die die nieuwe republiek... Dan kom je toch niet met 120.000 man. Hij gaat praten, kom je met een, een delegatie praten. Wat argwaan, u dacht ze gaan daar helemaal niet praten, ze gaan ja. daar vechten. Ja, natuurlijk, anders ga je niet eerst uh, 120.000 man uh, stelen. En wij kennen dat niet. Kijk wat een oorlog in uh, de Rimboer is niet te winnen. Hoe kwam je zo wereldwijs? Nou, ik had een vader die was uh, tien jaar uh, thuis, van 30 tot 40. En daar kon ik goed mee praten, en die was belezen. Daar heb ik al goed mee gepraat. Voordat we, ik wilde het toch al niet, maar daar kon ik goed mee praten wat ik wel zou gaan doen. Dus dat moet je met je vader doornemen natuurlijk. Op het moment dat u ging weigeren, wist ja. u toen ook, ja, daar staat dan een gevangenisstraf op? Hm. 7,5 jaar, ja. ja. 7,5. We hebben één, hij is pas overleden hier, Hippolytushof. Die heeft 7,5 jaar gehad. Dat was de eerste die ze pakken. En dat deed ze om, met ze laten zijn om het af te schrikken. Anders kreeg je veel te veel jongens. Hè. Maar u liet zich niet afschrikken. U dacht liever de gevangenis in dan ja, daarheen. Altijd, ja, altijd. Ja. Begin jaren 50 heeft u dus in de gevangenis gezeten. Twee... Iets vijf... minder 7 dan... 7 juni 50, ja. 7 juni 50. Begin u erin? Ja, tot ja. oktober 52. Nu zijn we een heleboel jaren verder hmm. en nu gaat u naar de Hoge Raad. Waarom nu pas? Nou, we eindelijk gevonden hebben een advocaat... die het tegen de hoogste instanties durft op te nemen. En daar hopen we dan op herkenning. En die advocaat is Liesbeth Zegveld. Zij stond eerder met succes de nabestaande bij van Rawagede, Het dorp in voormalig Nederlands-Indië... dat door Nederlandse soldaten goed deels werd uitgemoord. Sport. Het Masters tennis toernooi in Rotterdam is gewonnen door Igor Seisling. Hij versloeg Jesse Galoen in twee sets. Op dit officieuze NK is Seisling tevreden over zijn vertonen spel. Ja, absoluut. Uh, lekker afvallend gespeeld. Ik serveerde hartstikke goed. Ik kwam af en toe goed in naar het net. En uh, dat is de manier waarop ik mijn wedstrijden wil winnen. Dus uh, ja, heel blij mee. Kiki Bertens won eenvoudig bij de vrouwen. Ze won in de finale in twee sets van Quirine Lemoyne. Voor Bertens was de titel een mooie afsluiting van 2012... Ja, het was voor mij echt een superjaar. En daarom is het ook zo fijn dat ik hier de toernooi weet te winnen. Dus uh, ja, ik ben nog nooit gelukt. Twee keer die finale verloren. Dus het is voor mij ja, echt een superafsluiting eigenlijk van dit seizoen. En denk ook wel een goed begin van het nieuwe seizoen. Schaatser Jan Smekens heeft in de Chinese stad Harbin de 500 meter gewonnen. De rijder van Brand Loyalty stond daardoor alweer voor de vierde keer dit seizoen op het podium bij een wereldbekerwedstrijd. Smekens is blij met zijn constante rijden. Ja, dat is wel iets wat ik al uh, wel lang heb uh, geambieerd En dit seizoen komt het er uh, wel goed uit. En dat heeft ja, constantie, dat uh, heeft met allemaal kleine dingen te maken. Je moet weten wat je in je voorbereiding moet doen. Je moet je goede focus leggen op de races en wanneer wil je scherp zijn. Niet dat je in de warming-up heel scherp bent en dat het dan over is. Maar dat je juist op het moment dat het echt moet gebeuren, dat je dan de, de topprestatie levert. En dat, uh, ja, dat neem je in uh, acht jaar Worldcups rijden... Uh, met je mee, zeg maar, dat kleine stapjes leren. In Harbin werd Michel Mulder tweede op de 500 meter... en veroverde Hein Otterspeer Zilver op de 1000 meter. Op die afstand was Margot Boer verantwoordelijk... voor het enige eremetaal bij de vrouwen. Zij eindigde als derde. Alpine skier Marvin van Heek heeft bij de afdaling... in het Italiaanse Val Gardena verrassend punten gepakt... voor de wereldbekerstand. De Nederlander van Franse afkomst finishte als achtste... en dat was goed voor 32 punten. De laatste Nederlander die punten pakte in de wereldbeker... was Harald de Man in 1998. Hij werd destijds 26ste in Aspen. Of van Heek ook een Olympische nominatie heeft verdiend... met deze top 8 klassering is nog niet duidelijk. Het parcours werd namelijk flink ingekort... vanwege slechte weersomstandigheden. De hoofdpunten van het nieuws. De man die gisteren een bloedbad aanrichtte in de Amerikaanse stad Newtown... drong met geweld de school binnen. De burgemeester van Tessel heeft gezegd dat een nieuwe reddingspoging voor de aangespoelde buldrug geen zin heeft omdat het dier ernstig is verzwakt. Nu wordt bekeken of het dier opnieuw een spuitje kan krijgen om hem uit zijn lijden te verlossen. En minister Hennis Plasgaard heeft voor het eerst sinds haar aantreden de Nederlandse troepen in Afghanistan bezocht. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal, zometeen de NTR met Pavlov.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 Dit is Radio 1. NTR Pavlov. Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond en welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. Sinds in Almere een grensrechter werd doodgeslagen, wordt er nog harder geroepen dat het gezag in onze samenleving verdwenen is. Maar is dat wel zo? Vandaag praten we in Pavlov met drie deskundigen over de zin en onzin van gezag. Hebben we nog wel behoefte aan? Hoe verwerf je gezag? En wat leert de evolutietheorie ons over gezag? Aan tafel zitten Christine Brinkgever... hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Mark van Vught, hoogleraar Psychologie... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. René Kneiber, en hij is wiskundedocent... en schreef verschillende boeken over orde houden... en geeft daarin ook trainingen. Om maar even te beginnen met de definitie van gezag, Mark van Vught. Want wat is het verschil tussen gezag en macht? Nou, het is beide een vorm van invloed. Maar gezag uh, die, uh, is de invloed die je kunt uitoefenen op basis van de positie die je hebt... omdat mensen jou vrijwillig willen volgen. Uh, het gaat dus niet om dat je machtsmiddelen hebt, want dan praten we over macht. Als je mensen kunt belonen en bestraffen om ze te laten doen wat jij wilt doen... dan praten we over macht. Gezag is dus eigenlijk... Een een invloed die op basis van een soort vrijwillige relatie... tussen volgers en leiders tot stand komt. En als je dan uh, kijkt naar uh, mensen in Nederland... Hè, uh, wie hebben er dan gezag en wie hebben er macht? Ja, interessant. Nou ja, de, bijvoorbeeld de koningin heeft, kun je wel zeggen, een hele hoop gezag. Ze heeft eigenlijk niet heel veel macht, want dat zit in de Tweede Kamer en in, in de regering. Uh, maar kan wel invloed uitoefenen op basis van, uh, ja, uiteindelijk wat het volk wil. Het volk wil monarchie bijvoorbeeld. Uh, Wim Kok, en andere oud-politicus die niet meer in de machtspositie is, maar wel nog invloed heeft... Uh, uh, je kunt kijken naar bepaalde entrepreneurs in ons boek beschrijven. Steve Jobs bijvoorbeeld, iemand die ontzettend veel volgers uh, had. De grote man van Apple, maar dat was niet zo'n fijne avond. Nee, dat, dat een is. Dat is geweest. <laughs> dus heel veel gezag in de ogen van al die volgelingen die graag zijn producten wilden hebben. Maar eigenlijk een nachtmerrie om uh, voor te werken, omdat hij toch een soort despoot was binnen. Een, en dat laat zien dat het eigenlijk wel heel genuanceerd is. Hij is toch een man en... vrij dictatoriaal Precies, yeah. <laughs> ja. Die is ja, is goed. Ja, maar, dus, maar wel heel geliefd en populair bij uh, een hele wereld vol volgers... die allemaal uh, zijn producten ja, graag wilden hebben. Maar niet bij de mensen die hem kenden, geloof ik, of nee. die ervoor hem wilden werken. Nee. Dus het is een mooie figuur om beide te, ja, te illustreren. Precies. Ja. Ja. Christine, heb jij een um, persoon in je in gedachten als het gaat om gezag? Wie heeft er gezag um, met vrijwillige, of eigenlijk die vrijwilligers gekozen door uh, volgers? Omdat ze vertrouwen ja. in hem hebben, of haar? Ja, nou in de sociologie wordt altijd ge gebruikt het, het verschil tussen macht en gezag. En gezag is legitieme macht, als legitiem erkende macht. Dus dat komt wel overeen. Nou, ik heb zelf personen in mijn omgeving die, uh, ja, die voor mij gezag hebben, of die, die voor mij gezaghebbend zijn, of wie ik me oriënteer. Maar bedoel je in de publieke functies? Publieke... Ja, nou, iemand die we allemaal kennen. Nou, Job Cohen had, vond ik een gezaghebbend burgemeester. En dat is, het is vaak een combinatie natuurlijk van, van macht en gezag. Maar dat was iemand voor wie je respect had. Die uh, een heel goed bestuurder was. En ja, zijn, um, als ik denk aan mijn eigen vak... dan zijn daar ja, figuren of gezaghebbende wetenschapsmensen... voor wie ik respect heb. Die invloed op mijn ideeën en mijn denken gehad hebben... Maar ik heb bijvoorbeeld vaak aanvaringen gehad met dekanen... die dan alleen een machtspositie hadden voor wie ik geen gezag had. Of voor wie ik geen respect had. En dan krijg je dat soort lastige conflict. Dat hij wel een machtspositie heb, waar ik dan enorme moeite mee had. Want ik had geen respect daarvoor. Ja, en dan gaat het mis. Ja, in mijn geval gaat het dan mis. Ja. Maar het gaat ook in veel gevallen mis. En mijn generatie van de jaren zestig was wel een generatie die daar moeite mee had. Ja. Die ook moeite had met gezag die niet zelf erkende. René Kneiber, aan wie moet jij denken als het gaat om gezag? Nou, ik vind een voorbeeld van iemand uh, die echt gezag heeft... Vind ik bijvoorbeeld Lodewijk Asscher, van, uh, die nu vice-premier is. Die heeft in uh, Amsterdam ontzettend veel uh, goed werk gedaan in het onderwijs. En die heeft daar, uh, wethouder was hij daar. Ja, was daar wethouder inderdaad. En hij heeft daar echt, uh, de Amsterdamse scholen echt een enorme boost gegeven... door daar gewoon heel goed beleid op te zetten. Maar wat hij zeker niet laat, en dat heeft hij ook vandaag gedaan... is door ook gewoon morele standpunten in te nemen. Hè? En uh, door gewoon te zeggen van ja, scholen moeten gewoon iets doen aan pesten. En die hebben een protocol... En die moeten zeker uh, dat niet alleen op papier laten liggen. Want dan is het gewoon papier. Dus hij verwacht gewoon dat je daar iets mee doet. En daarmee onderscheidt hij zich echt wel van Mark Rutte bijvoorbeeld. En dat maakt voor mij dat hij, uh, dat hij veel meer gezag heeft. Hè, omdat hij ja, niet, uh, het niet verkeerd vindt om maar vuile handen te maken. En je gelooft het ook, wat hij zegt. Jazeker, ja, absoluut. Ja. Want dat is denk ik wel belangrijk, hè, Mark van Vugt, Dat je gelooft uh, in de goede bedoelingen van uh, iemand met gezag. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat uh, gezag heeft. De invloed die je kunt uitoefenen op mensen die jou vrijwillig volgen. En daar hoort dus een visie bij. Want hoe anders kun je mensen zo ver krijgen dat ze achter je aanlopen. Dus daarom vind je bijvoorbeeld in uh, de religie en in de politiek... Uh, vind je met name ook uh, ja, gezaghebbende mensen. En wetenschap natuurlijk ook. Hè. Een bepaald idee van over hoe de werkelijkheid in elkaar zit... waar je dan op vrijwillige basis volgers voor weet te werven. Dus dat zijn ja. bij uitstek uh, domeinen waar gezag een centrale rol speelt. Ja, je moet een overtuigend verhaal hebben. Dat geldt Precies, voor ja. wetenschap en voor, uh, voor de politiek. En... Iemand ja. die een heel overtuigend verhaal uh, uh, had... Uh, dat was Nelson Mandela... Dat was een, een ja. um, leider met gezag. Ja, die halen we in ons boek uh, Gezag. Wat ik uh, trouwens samen met Max Wildschut, de organisatieadviseur, heb geschreven. Die halen we naar voren als een gezaghebbende leider. En het is heel interessant, omdat hij een voorbeeld is. Iedereen denkt, nou ja, hij heeft 30 jaar in uh, gevangenis gezeten voor een goede zaak. Daan kun je natuurlijk al veel on, uh, gezag ontlenen. Hè, doordat je zelf opofferend bezig bent geweest voor je volk. Maar wat mensen vergeten is dat hij eigenlijk uh, uit een, uh, een, ja, een stam kwam... waar zijn uh, niet-biologische vader, zijn adoptieve vader... was eigenlijk het hoofd van die stam. En die was eigenlijk al voortdurend bezig om... Uh, op basis van gezag die, die, die tribe bij elkaar te houden. Dus hij uh, nodigde alle mensen uit, het, uh, uit zijn rijk uh, bij elkaar uh, uit... en die konden dan hun verhaal doen. En pas aan het eind van, van de dag... als hij alle gezichtspunten van iedereen had gehoord... Uh, zei ik. oké, okay, ik hoor dit, dit... en nu neemt hij een beslissing. Hij sprak ja. dus nooit voor zijn beurt. Ja. Dus hij en heeft de kunst kunnen afkijken? Hij heeft de kind. kunst kunnen afkijken. Dat is... En dat vergeet men vaak over Nelson Mandela... dat hij echt gepokt en gemazeld was... in. Het uh, uh, luisteren en het zijn van een, een goede natuurlijke leider. Ja, maar je doet dus beide, dat vind ik mooi. Dus het luisteren, dat, is, dat ja. wordt nu ook natuurlijk van leiderschap gevraagd. Het luisteren, maar ook een visie ontwikkelen. Het is Precies. niet alleen maar luisteren en meegeven en klappen. Maar heel goed luisteren en daar dan een verhaal van maken. Nou ja. Wat overtuigend is. Daar komen we straks nog uh, verder over te spreken. Hoe je gezag eigenlijk verwerft. Maar uh, uh, ons uh, lijkt de vraag interessant. Waarom? wordt er in deze tijd zoveel over gezag gesproken. We zitten hier met drie auteurs aan tafel. René Kneiber heeft uh, meegewerkt aan het boek dat heet Gezagsdragers. Christine Brinkgever, het boek Verlangen naar Gezag. Mark, van jou komt binnen een paar weken het boek Gezag uit. Je noemde het net al. Waar komt het vandaan, dat enorme praten over gezag? Ja, er is een crisis in het gezag. Hè. Het oude gezag, het oude hiërarchische gezag, dat werkt niet meer goed... En dat is natuurlijk niet iets van de laatste jaren. Het is al veel. Het is ook in de jaren zestig begonnen. Mm het -hmm. ze is een enorme, ik kan zeggen, de, ja, de bevrijdings, bevrijdingsbewegingen... de vrouwenemancipatie, de secularisering... De, de, het afschudden van de bevolking. Dat is was wel een begonnen. beetje een uh, vies woord. Dat was zo. een vies woord, ja. en het, het heeft natuurlijk ook veel opgeleverd dat gezag veel kritischer gevolgd werd. En dat of gezag ook niet meer vanzelfsprekend was... en niet meer vanzelfsprekend aan functies verbonden. Dus het heeft veel goeds teweeg gebracht. Maar waar we op uit zijn gekomen, wat we vergeten zijn... is dat mensen wel houvast nodig hebben... en structuur en ook een visie en ook een richting. Want uh, kunnen we niet zonder gezag? Maar, nou, ik, ik heb een, toch een iets andere visie hierop. Ik denk uh, toch echt, uh, dat is mijn hypothese hoor. Ik kan dat niet uh, met feiten uh, onderbouwen. Maar uh, als we praten over gezag op dit moment... Uh, merk ik dat het uh, met name voortkomt uit onvrede die we hebben met uh, leiders op alle niveaus. Die hebben gedaan aan uh, zelfverrijking, aan uh, de graai cultuur, het misbruiken van hun machtspositie. En met name als er dan een economische crisis komt, dan is de vraag altijd: wat is de toegevoegde waarde van al die mensen op die posities? Ja. En als, dat is de vraag uiteindelijk van naar gezag. Wat maar heeft dat die persoon dat dat die is op is niet die functie. Nieuw. Ter... Dat misbruik is niet nieuw, wat ik zo interessant nee, vind. Nee, maar het is en nu wel heel saillant. Het misbruik van, van, de, van de priesters is niet nieuw. Maar wat interessant is, dat ze dat niet meer, zich langer niet meer kunnen permitteren. Ja. En dat het veel wantrouwender gevolgd wordt. Ja, en hoe komt dat? Ja. Nou, een van de dingen die in ons boek heel erg naar voren kwam. Ja, een van de dingen die in ons boek heel erg naar voren kwam. Is dat als je kijkt naar de statistieken. Hè, dus je, dat, het Sociaal Cultureel Planbureau. die stelt altijd de vraag. Van, ja, hebben we nou behoefte aan sterke leiders of niet? Dan zie je in 1970 bijvoorbeeld dat daar een enorme vraag naar was. Dat die heel erg daalt hè, tot aan 1994 of 1995. En dan plotseling leeft het op. En als je nu aan mensen vraagt. hebben wij sterke leiders nodig? En dan komt dat. Dan, dan zeggen ze eigenlijk. geven we meer mensen dat antwoord wordt bevestigd hè, van ja, we hebben sterke leiders nodig... dan euh, toen ze begonnen met die vragenlijsten en rond 1970. en Dus er is ook een enorme vraag naar gezag in de samenleving. Ja, maar ik denk ja. wat zo interessant is... is het dilemma dat mensen zich niets meer willen laten zeggen. Wie ben jij, waar, <coughs> wie ben jij dat je iets over me te zeggen wil hebben? En... Maar dat zeg komt dan mij wat toch door doen. ons opleidingsniveau. Dat we allemaal uh, beter opgeleid zijn, beter geïnformeerd zijn. Ja, ook denk dat, uh, ik. Dat blijkt ook uit onderzoek. Dat uh, ja. in een, uh, laten we zeggen, een expert-economie. Dus een economie die gebaseerd is op veel kennis en technologie. Waar dus veel experts werken. Moet je ook als leider een heel wat andere ja. positie innemen. En, en dat kan niet op basis van macht. Een mooi voorbeeld is Google. Dat halen we ook naar voren in ons boekje. En Google hebben ze echt uh, gezegd nou ja, wij zijn een high-tech uh, bedrijf. Wij hebben mensen nodig die uh, software ontwikkelen, de beste van de wereld. Die hebben een apart promotietraject. Die hoeven helemaal niet het management in. Die krijgen een goed betaalde boot om door echt kennis te ontwikkelen. Ja. En die kunnen 20% van hun werktijd besteden aan hun eigen projecten. Wat dat dan ook is. Ja. Nou, dat maar, is een erkenning. Maar van... ik vroeg straks, kunnen we zonder gezag? En toen en er mm -hmm. is niet echt een antwoord opgekomen. Nee, we kunnen mij. niet zonder nee. gezag. Maar onze samenleving kan niet zonder gezag. En waarom niet? Nee. Nou, omdat, kijk... het uh, is eigenlijk heel logisch. Kijk, uh, Er moeten grenzen zijn aan de vrije wil. He, dus de, je, als er mensen zijn die uh, dingen willen... die wij als samenleving niet goed vinden... Dus als er mensen zouden zijn die zeggen... He, stel dat je kinderen hebt die zeggen... Van, ja, ik wil niet meer naar school toe. He, dat kunnen we als samenleving kunnen we dat niet accepteren. Helemaal niet als dat steeds groter en groter wordt. Dus er moet iemand zijn die zegt... Uh, wat je wil, dat mag niet. He, alleen... Als je zegt, het mag niet, en daarom is dat zo, hè, dan, uh, dan, houdt het, uh, dan krijg je een machtsstrijd natuurlijk, zeggen mensen. Daar ben ik het niet mee eens. Dat mm -hmm. is het, het gat wat gezag ja. vult, is dat mensen zeggen van, ja luister, uh, ik, ik wil eigenlijk iets anders, maar omdat ik bepaalde redenen heb, uh, vind ik het goed. En, en Mark, is het evolutionair gezien ook zo, dat er altijd behoefte aan gezag is geweest? Ja, uh, uiteindelijk gaat het erom dat uh, uh, wij uh, als mensen... wij moeten gewoon dingen leren om uh, uh, uh, uh, bijvoorbeeld in een uh, groep te functioneren. Uh, wij moeten dingen leren om onze kennis te ontwikkelen. Wij moeten dingen leren om onze competenties. En daar hebben we dus mensen met invloed voor nodig. Die ons het goede voorbeeld. En het begint al bij de kinderen die naar hun ouders kijken. Van wat voor gedrag. Dus begint al met het modelleren en het imiteren. En daaraan ontlenen die rolmodellen hun gezag. Dus hè, in een in een sociale diersoort... waar leren heel belangrijk... en dat is bij mensen het geval... speelt gezag. Dus de invloed... die je hebt op basis van bijvoorbeeld kennis... toegevoegde waarden... speelt een ontzettend belangrijke rol. Christine? ja, Ik denk dat beide kloppen. De, de, de mensen leren... en ze hebben voorbeelden nodig. Maar ook wat jij zegt... er moet paal en perk worden gesteld. En dat is mm. natuurlijk de basis van elke samenleving. Dat boek, is niet alleen iets van In jou, je boek maar... schrijf je... Um zonder gezag, ik moet het even heel goed citeren... Eh, verdwaal je in een soort leeg landschap. Z ja, zoiets. en ik denk dat dat een vergissing is van de jaren zestig. Dat mensen dat vrijheid alleen een groot goed was. En gelijkheid alleen maar iets wat heel, heel prettig is en iets makkelijks. En ik denk dat je heel sterk in je schoenen moet staan... om de weelden van de vrijheid te kunnen dragen. En mensen hebben ja, structuur nodig en inbedding en richting. Waar moeten we heen? Tot wie ja. moeten we ons richten? En daar is het makkelijk we, aan voorbij. Gegaan. En zien we daar nu op verschillende terreinen uh, gevolgen van in Nederland? Welke gevolgen zien we in Nederland van gebrek aan gezag? Ja, nou, ik denk dat op al die velden, ik kan zeggen dat er overal worstelvelden zijn waar mensen proberen om nieuwe vormen van, ge, van gezag te ontwikkelen. Hm. En Ouders ja. zijn er ermee bezig. Nou jij ja, ja, op school hebt daar natuurlijk ja. enorm veel ervaring mee. In de, politiek is een... Nou, dus, nee. ja, kijk, dus wat wij gedaan hebben in ons boek... is wij hebben heel veel verschillende professionals naast elkaar neergezet. Plichtambtenaren, leraren, uh, rechters, uh, politieagenten. En we hebben gekeken van, nou, hoe kijken zij nou aan tegen hun gezag? Hè? Wat, hoe, hoe doen ze dat? Hoe pakken ze dat aan? En uh, ja, dat komt eigenlijk naar voren als je al die beroepsgroepen naast elkaar zet. Dus dat er maar eentje is die het heel goed doet, dat is de politie. En de rest van de beroepsgroepen... En hoe komt dat? Nou, kijk, uh, dat heeft heel veel redenen natuurlijk, maar... Uh, Kijk, een van de, uh, de dingen die, uh, die echt uh, het grote probleem oplevert... is dat heel veel uh, beroepsgroepen hun normatieve taak niet meer serieus nemen. Hè, of dat ze daar niet meer in geloven. Wat is een normatieve taak? Nou, een normatieve taak. taak houdt in bijvoorbeeld, een leerplichtambtenaar... is er bijvoorbeeld om de leerplichtwet te handhaven. Hè, dus om te zorgen dat leerlingen weer naar school gaan. Maar als je gaat vragen aan zo'n leerplichtambtenaar... Van, ja, wat vind jij jouw werk? Hè, dan noemen ze het niet de leerplichtwet handhaven. Maar wat zeggen ze dan? Nou, Dan zeggen ze bijvoorbeeld, ik ben een hulpverlener. Hè, dus ik, ik praat met antwoord. gezinnen. Ja, precies. He, dus, dat vind ik ook. Zegt He, dus iemand die dus, ja. 60 Zijn er ja. ja. Ja. Ja. van is. Maar is het niet ja. zo met, met de politie... zodat ze kunnen combineren het natuurlijk, en helpen... maar ze hebben ook sanctiemacht. Ze Precies, hebben natuurlijk ook. Ja. Macht achter zich, machtsmiddelen achter zich. Ja, nou, kijk, toen de politie, kijk, op een gegeven moment zei de politie: van nou, wij zijn de beste vriend van de samenleving. Dus wij gaan gewoon beste ja. vriend spelen van, van iedereen. Maar ja, toen, toen een aantal misdrijven volgens mij vertienvoudigde in Amsterdam. toen heeft bijvoorbeeld de politie besloten: van ja, weet je wat, we moeten weer, weer bekeuringen gaan uitschrijven. Ja. Want dit gaat niet werken. En andere beroepsgroep is heeft dat veel langer geduurd. Dus je kijkt in het onderwijs bijvoorbeeld. Dat was in 2007: kreeg je Astrid Boom. Die zei van ja, je moet straf. We moeten weer gaan straffen. Nou, dat werd, eh, werd ja, ja, van macht. Ja. Hè? Ja. Dus, dus dat dat, dat ja. is uh, natuurlijk de combinatie van gezag en macht wat hier dan uh, succesformule ja. is. Maar als je het één hebt macht zonder gezag, ja. dan kun je niet functioneren. Ja. Dan luistert er niemand naar. Nee. Nee. Alleen maar kortstondig, nee, maar daar... dan bereik je niet nee. een, een Maar in sommige situaties is het zo dat je toch macht zal moeten gebruiken. Ja, ja, dat soms... vind ik bekeuringen nou niet het mooiste voorbeeld van het politiewerk. Nee, nee, dat vind ik ook niet. Ze hebben hun werk natuurlijk enorm geëmancipeerd. Hè? Dus ze voeren ook buurtregie. Hè? Ze hebben wijkagenten inmiddels. Hè? Dus zij hebben hun ontwik hè? daar zijn ze mee ja. begonnen. We moeten weer gaan weer bekeuringen uitschrijven. Maar ze Hij zijn vind... natuurlijk geëindigd nu met, met een fantastisch model om ja. gezag uit te oefenen. Ja, en ik vind ze in jullie boek zo mooi naar voren. komen Omdat ze dat combineren en dat communicatieve... Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook ja. machtsmiddelen. Ja. Maar ik ja. is wel ja. uh, een voorbeeld van. Kun je daar een voorbeeld van geven en één knijpen, hoe de politie dat dan aanpakt? Nou, kijk, de politie ja, die, die weten van nou, mensen vinden het niet leuk om een bekeuring te krijgen. Dus die hebben een soort protocol ontwikkeld. heeft Van der Steen is daar ooit mee begonnen. Die heeft een protocol ontwikkeld waarbij je iedere machtsuitoefening. Uh, Aankondigt. Dus je zegt van, nou, ik ben hier met mijn collega, uh, we hebben gezien dat u iets doet wat niet mag. Uh, dus uh, wat wij nu gaan doen is, uh, wij gaan u arresteren, gaat u meewerken? Vragen ze dan. Nou, en dan kijken ze wat er gebeurt. Dus ze hebben een soort scenario. Als je dan niet meewerkt, zeggen meneer, we merken dat u niet meewerkt. We gaan u nu in de boeien uh, slaan. Wilt u uw handen achter uw rug doen? Uh, nou, dan komen ze vanzelf, iemand zegt dan ja of nee. En, dan, en dat gaat door tot aan, uh, nou, we, we uh, we merken dat u niet meewerkt, uh, we gaan uh, pepperspray gebruiken. Dus ze hebben eigenlijk alles aan wat ja, ze gaan doen. En als u dan op de grond ligt, zeggen ze, nou u ligt nu op de grond... Maar we hebben pepperspray e in ja. uw ogen gespoten, we gaan nu... nu uh, maar ja, wat maar is dus het effect van ja. dat aankondigen? Waarom werkt dat? Kijk, dat werkt ontzettend goed, waarom? Omdat je, uh, mensen dan het idee hebben uh, dat, je, dat ze... Dat ze, ja, dat ze dat ze zien aankomen wat er gebeurt. Okay. En je krijgt de, de keus voorgelegd. Ja, Wil een je vrijwilligheid. Ja, ja. Er wordt nog ja. iets van beroep gedaan op ja. vrijwilligheid. Keuze. Keuze, ja. ja, keuzevrijheid. Ja. En Hele dat is dan misschien het vorm. stukje legitimiteit ja. wat hier... Ja, wat dan uh, ontstaat, ja. Ja. Maar wat ik wel belangrijk vind in dit verband... als het gaat om de, de uh, balans tussen gezag en macht... is dat natuurlijk op basis van uh, macht kun je ook gezag krijgen als iedereen maar denkt, zoals bij de politie... dat het goed is dat die partij macht kan uitoefenen. Want als uh, de politie geen macht uitoefent, dan wordt het een zootje. Net als een leraar kan best gezag krijgen... door het feit dat hij ook de hele vervelende... Uh, leerlingen in de klas, tot de orde roept, waardoor de klas, de rest van de klas denkt: nu kan ik weer even fijn leren. Daar kun, je ook op, uh, daar kun je ook gezag mee verwerven. Dus in die zin zijn er niet helemaal tegengestelden. Goed, wij, wij gaan straks uh, doorpraten. En dan vooral op de manier hoe verwerf je dat? Dus zoals die politie dat uh, in Amsterdam en waarschijnlijk elders in Nederland voor elkaar gekregen heeft. Uh, maar we hebben ook muziek, zoals altijd in Pavlov. Er staan hier twee jonge mensen klaar. De ene is Maartje Goes, ze heeft de viool. En ze gaat Stuart van Heumen begeleiden, die zichzelf ook begeleidt met de gitaar. En het nummer heet Bone to Bone. <middels> The fight hasn't stopped for years Each our own direction No visit or a call I stood alone For the unknown fears Although your reflection was in the middle of the wall Your sound is placid and low in tone Your body changed from bone to bone Your shirts are from another brand Where have you been, my dear friend? My dear friend How did it come that you didn't find me When you read your life so wide and free But you walked away You walked away from me Your sound is placid and low in tone Your body changed from bone to bone The shirts are from another brand Where have you been, my dear friend? And what should I do to get inside with you?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 Mighty. Uh, op uh, gitaar en op zang en uh, werd bijgestaan door Maartje Groest op viool. Meer informatie over Sjoerd en zijn muziek is te vinden op de website sjoerdvanheumen.com. En daar is ook zijn EP Bone to Bone te downloaden. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En een Pavlov praten we vandaag met socioloog Christine Brinkgeven... met psycholoog Mark van Vuchten en met leraar René Knijber over gezag. En gezag dan als vorm van natuurlijk leiderschap, waarbij ondergeschikte de leider vrijwillig volgen, omdat ze vertrouwen in hem hebben. René Knijber, um, jij staat voor de klas. Had jij automatisch gezag? Nee. Nee. Nee, nee, ik denk dat ik de slechtste leraar in orde houden ooit was toen ik begon. Ja. Wat ging er fout? Nou, bijna alles, ja. Dus wat er fout kan gaan, dat uh, van hele klassen die niet komen opdagen. Dat ze denken, we hebben geen zin. Tot uh, dingen in de fik steken, achter een boek wat rechtop staat. Tot uh, met z'n allen je boeken vergeten. Tot, uh, ik heb het eerste jaar ook bijna geen uitleg gegeven, bijvoorbeeld. Want uh, dat had toch niet echt veel zin. Want uh, er werd toch niet echt geluisterd. Dus. Maar hoe kwam dat? Ja, ja, geen aanleg, denk ik maar je staat nog altijd voor met plezier voor de klas. Ja zeker, maar ja kijk, de inmiddels ben... is er wel wat veranderd, hoop ja, ik ja, ja, toch? Ja, zeker. <laughs> ja, ja maar het is nog steeds net zo erg. Nee. nee, inmiddels ja, kijk, ik ben het schoolvoorbeeld dat het te leren is. Hè, want ik had er helemaal geen aanleg voor, maar ik heb het wel uh, mezelf eigen gemaakt. Oeh. Ja, nou, in verschillende stappen eigenlijk. Dus in het begin was ik denk ik heel goed in uh, vriendjes worden, dat is uh, een beetje, ja, of ik er nou naast stond of onder, dat is uh, achteraf moeilijk te... Ik denk dat ik er wel redelijk onder de leerlingen stond. En ik, de, de eerste stap was eigenlijk zorgen dat je er boven. Overstaat, hè? Dus euh, nou, dat, je, dat je leerlingen gaat aanspreken op hun gedrag enzovoorts. Hè? Ja. En ik denk dat ik in het begin met name... dat ik daar weer in doorgeschoten ben. Hè? Want je denkt van, oké, okay, nou zijn ze allemaal rustig. En nou eh, wil ik dat ook echt zo houden. En uh, op een gegeven moment, ja, dan word je toch wat ontspannender. Maar erin. met doorgeschoten en, bedoel je te streng. Uh, veel te streng was, ja, ja, ja zeker. Ja, nee, dat was je in de herfstvakantie uh, had ik al 150 leerlingen laten nakomen. Hè? En, uh, <laughs> en, ja, nou, dan, dan hang je zelf ook natuurlijk. Nou ja, nou, dat valt wel mee. Op zich ging het wel. Want kijk, ze. Konden er profijt uit halen, want ze vonden wel dat ik goed kon uitleggen. He, dus uh, kijk, en dat is dan weer een volgende stap, want als ze dan rustig zijn, dan kan je werken aan je uitleg. En als ze dan zien dat je dat goed kan, dan ga je daar, wat dat betreft, dan hebben ze ook alweer me meer reden om je te naar luisteren. Ja. Wat Mark straks noemde, een mix van mak... Macht en gezag. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Maar, maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe, hoe wist je... Wat, wat doe je nu anders dan destijds? Nou, nu doe ik het echt heel anders, ja. ja kijk. Maar als jij nu uh, een nieuwe klas krijgt... Ja. Jij staat voor de klas. Ja. hoe? Presenteer jezelf. Nou, nou, leerlingen komen binnen en dan geef ik ze direct allemaal een hand. Dan stel ik, me, stel ik me voor. Dan verwacht ik ook dat zij zich voorstellen. En dan begin ik eigenlijk vanaf les 1 begin je met routines introduceren in je lessen. En dus je bent heel duidelijk en expliciet in het gedrag wat je van ze wil zien. Je ziet er ook op toe dat ze dat doen. He, dus je, je zegt van, nou, je moet vijf minuten stil werken. Dan spreek je ook leerlingen aan als ze niet uh, vijf minuten stil aan het werk zijn. En... Uh, ja, wat je dan doet is, de kunst is dan dat je dat elke les herhaalt. Want veel docenten zeggen dat wel de eerste les van... nou, je moet vijf minuten stilwerken of je moet naar me luisteren of recht zitten. Maar die denken dan, na één les weten ze het wel. Maar de kunst is eigenlijk dat je dat zes weken lang herhaalt... totdat het gewoon een automatisme is geworden. Ja. Ja. Ja. Mooi en dan kost het voorbeeld. geen moeite ja. meer. Ja. Ja, maar je moet voor... dus ook goed zijn in je vak. Hè? Je, moet... Ja, zeker. je moet naar je ja. luisteren, je moet iets ja. te vertellen hebben. Ja. Ja, kijk, en dat verbetert natuurlijk in de loop der tijd. En wat ik ook ontzettend belangrijk vind, is kijk, in het begin uh, liet ik 150 leerlingen nakomen. En maar nu is het zo, als ik de tweede leerling, als ik een leerling twee keer al moet laten nakomen, dan, uh, dan bel ik direct zijn ouders op. En zeg ik, nou, ik heb deze week uh, is dit gebeurd, heeft die moeten nakomen bijvoorbeeld hè, of strafwerk. <laughs> en dan zeg ik, nou, en nu gebeurt het gewoon nog een keer. Ik zeg, nou, ik ga het niet nog een keer laten nakomen. Ik denk dat het goed is als we het hier even heel uitgebreid over gaan hebben. Want dit kan natuurlijk niet. Kijk. We... Nou, heb hebben we nog een uh, leraar aan tafel, want Henk, jij staat ook één uh, dag in de week voor de klas. Eén dag in de week, ja. Um, is het herkenbaar? Ben jij ook nou, ontzettend ik... uh, de fout ingegaan toen jij begon? Ja, toch wel voor 50 procent, <laughs> zal ik je uitleggen. <laughs> toen ik, ik was dienstwijgeraar. Oh, dus dit, wezer... was, dit was je straf? <laughs> ja, ik, ik moest dus ergens op een school gaan werken. Vond ik eigenlijk ook nog wel leuk. En... Uh, die directeur die komt ochtends naar me toe. Het was een school in het westen van het land. De directeur kwam uit het oosten. En die zei met een heel erg oostelijk accent... "Vanmiddag, als ik straks naar buiten kom, wil ik één ding horen. Dat ze je een klootzak vinden. En ik begreep de boodschap. Ik dacht, oh, deze, moet, deze klasse moet aangepakt worden. Maar ik was dat niet gewend. Hè? Ik, ik, ik had wel een opleiding, maar in mijn stage was ik toch wel een... Nee, als raar ben je natuurlijk ook niet dus, geschikt voor dus, dit soort klassen. Ik was heel vervelend voor die klas. En ik walgde van mezelf. Ik dacht, ja, dit is de mond dicht. Hup, pen neer. En ik dacht, wat ongezellig, wat ongezellig. Dus de volgende klas kwam binnen. En ik deed aardig. Nou, dat heb ik geweten, hoor. Die dachten, met deze man, dat kan je vakantie houden. Zeg dus die walste over je heen, eigenlijk? Nou, dat hebben ze echt wel behoorlijk geprobeerd. Het is dat ze, op een gegeven moment gaan ze je aardig vinden. En dan wordt het allemaal wat beter. Maar het was toch altijd... Moeizaam. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het in een cultuur was... waarin echt alleen maar op macht uh, gehamerd werd. Hè? Dat was, die leerlingen hadden niets te vertellen. Het was allemaal pam, pam, pam. En als er dan eentje is die wat anders doet... dan denken ze, ja, die bloem, die knakken we even. Ja, ja, ja. Ja, toch is dat niet helemaal de bedoeling hè, van een onderwijsinstelling. Want je wilt juist dat uh, de leerlingen... op basis van jouw gezag als leraar naar jou luisteren. Ja omdat jij toegevoegde waarde hebt. Nou, en dat vind ik heel mooi, dat je inderdaad de randvoorwaarden kunt scheppen in zo'n klas, waarin je hè, helder dingen kunt uitleggen. En dan zul je zien dat mensen ook denken. Ja, maar hij kan eigenlijk heel goed ja. uitleggen. Ja, en wat Daar ik heb ook, ik wel dat. Ook zo interessant is van die voorbeelden, dit was dus een school waar alleen maar autoritair gezag Zeer. Ja. En het hangt ook zo van de context af en ja. de situatie. Ja. Dus ik denk ook dat jij nu met je goede gedrag en als, ja. als je op die school zat, dat je toch ook weer even moest wennen en een andere manier van gezag uitoefenen. De organisatie is ontzettend belangrijk <kijkt> Kijk, en ik kan dit gezag alleen maar uitoefenen... omdat ik weet dat mijn baas altijd achter ja, mij staat... Ja. en dat de baas van mijn baas ook altijd achter ons staat. <hijkt> he, dat als er iemand een ouder komt met een klacht, he, over wat dan ook... Ja. He, dat, dat de baas ja, uiteindelijk nee, zal zeggen. Maar daar gaan Want ze ook het... wel eens te ver in. Ik heb een keer in mijn drift een klasseboek naar iemand's hoofd gegooid. Nee. Die punt kwam precies... In het dat ook of op dat die meisje... school nee, nee, was het een van. later ervaring? <laughs> Gewoon, maar in, maar, ik was moe en het meisje dat de zuur ja, laat. ervaring leren. Nee, nee, nee. <laughs> oh, nee. Okay. En, en dat meisje is een, een, een, een, een giddend speenvarken naar de schoolleiding geloof. Wat ik, en toen vroegen ze, bij wie is dat gebeurd? Toen zeiden ze, ja, ben van Henk Dan zul je het er wel naar gemaakt hebben. En dat vond ik toch ook niet een goede reactie. Snap je? Ja. Dat <laughs> nee, da da ook... is zich niet serieus genomen. Nee. Ik heb nee. niet het recht om een klassenboek niemands hoofd te gooien. Maar um, er zijn natuurlijk ook nog andere terreinen waar uh, gezag een grote rol speelt. Uh, we hebben nu het onderwijs gehad, maar Christine, uh, jij bent moeder... en jij schrijft daar ook over in, in je boek, uh, Verlangen naar gezag... Um, dat je best wel moeite had met het vinden van um, de juiste manier... om je kinderen op te voeden, hè? Want je wil dat anders doen dan je, dan je eigen ouders. Ja, nou, ik hoor dus ook echt tot die generatie die zelf vrij sober is opgevoed... Met, uh, dan was ik nogal een, toch een vrij gevochten gezin, want het een kunstenaarsfamilie was. Maar natuurlijk, toch een gezin in de jaren 50 opgevoed. met materiële beperkingen. en een vader die veel gezag had. En, en wij zijn ja, op een aardige manier toch kort gehouden. En als ik iets wilde met mijn kinderen, was ze veel meer ruimte geven. dan ik ooit gehad heb. En dat vond ik veel moeilijker dan ik, dan ik dacht. Ik had, dus ik had veel meer moeite met toch regels opleggen en dingen afspreken. En, nou ja, zo dat mijn, oude, mijn oudste zoon ook af en toe tegen mij kon zeggen: zeg dan toch gewoon nee. En dat was nou juist wat ik zo moeilijk vond. Maar waarom? Ja, ja omdat ik zo graag ze de ruimte wilde geven die ik niet gehad heb. Wilde je en, ook uh, vriendjes worden? Nou, ik heb nooit dat ideaal gehad dat ik vriend wou zijn van mijn kinderen. Hoor. Dat, dat was toch altijd wel een verschil. En ik was de ouder en zij de kinderen. Maar ik wou wel dat ze me aardig vonden. En ja, ik, ik vond verbieden, dat heb ik altijd moeilijk gevonden. Ik wou zo graag dat zij zelf bedachten wat ik in hun hoofd had. Dat, dus veel te ingewikkeld. Mm. Dus ik heb ook toen gemerkt, het is veel beter om toch duidelijke regels... En, en heb je dat en, nog kunnen veranderen? Kijk ja, nee, opvulling? het is eigenlijk heel goed ja? met ze gekomen oh, hoor. Het opvulling. gaat uh, <laughs> En je leert ook zelf van je kinderen. Je stelt voortdurend bij. Je merkt zelf dat je te veel ruimte geeft. en dat je toch even iets duidelijker moet zijn. Want kinderen willen gewoon duidelijkheid en willen ook een soort structuur. Maar dan niet meer de structuur van de regels die je uit een opvoedboek kan maken. maar het soort inbedding en het soort leiding of begeleiding die zij nodig hebben. En dat hangt af van de fase waarin ze zich bevinden. Het houdt ook van het kind af. Het ene moet toch iets duidelijker richtlijnen hebben dan de andere. En dat vind ik wel het mooie van opvoeding nu vergeleken met die van eerdere generaties. Dat je veel meer kijkt naar wat een kind nodig heeft. Er zijn natuurlijk ook minder kinderen, dus je kan minder, uh, veel meer aandacht aan ze geven. Maar je vindt het ook, ouders vinden het ook toch belangrijk om te letten op de, de, de psychologische ontwikkeling van een kind... En dat was, ook, dat, ja, was dat was vroeger natuurlijk anders. Ja, dat was ook veel minder zo. kinderen. Ja. Je had veel meer tijd nodig. Of veel, het slopte alle energie op om rond te komen toch? voor heel veel gezinnen. Kleine, kleine huizen, grote gezinnen. Ja, dan kan je kinderen ook niet zoveel ruimte geven. Ja. En er waren natuurlijk veel duidelijke regels. Ook wat goed en niet goed was. En wat hoorde en wat niet hoorde. En, en ben je dan eigenlijk over. ook nu toch meer uh, dezelfde moeder... als jouw moeder voor jou is geweest voor jouw kinderen? Dan dat je eigenlijk van plan was te zijn toen je net moeder werd? Nou, ik lijk meer op mijn moeder dan ik dacht dat ik zou zijn. En ik vind het ook weer leuker om op moeder te lijken dan ik ooit gedacht heb <laughs> enzovoort. Ja. Maar ik heb wel mijn kinderen anders opgevoed. Ik heb ja. toch veel meer geluisterd naar, denk ik, hoor, dan wat ze nodig hebben, wat ze vinden. Uh... Ja, ik denk het, dat, ik ze veel, dat ik ze toch meer ruimte heb. En, en mijn belangstelling is psychologischer dan die van mijn ouders. Dat is ook een generatieverschil. Mm -hmm. ja. Mark van Vught, um, uh, in het boek dat uitkomt, hè, wat je uh, hebt geschreven, uh, gezag... daar um, ga je eigenlijk ook heel erg uit van de evolutie. En uh, bij evolutie moeten we natuurlijk ook uh, denken aan de apen. Uh, want daar lijken we als mensen natuurlijk erg op... Um, verwerven apen op dezelfde manier... macht als wij, of gezag, moet ik zeggen? Dat is een, uh, dat is een lastige. Kijk, als je natuurlijk kijkt naar... Uh, hè, de, de, de apenrots... als je dat even als metafoor gebruikt... wat je dan ziet is een... Uh, een, uh, een gevecht om, om... naakte, pure macht, zeg maar. En dat is uh, hè, proberen om de alfa te zijn. Met name voor, voor mannetjes... is dat heel belangrijk. En als je dan kijkt naar een gorilla-groep... maar ook een chimpanseegroep, uh, dan zie je dat... Ja, de meest machtige is uiteindelijk de baas. En die kan doen en laten wat hij wil. Die is verantwoordelijk voor alle kindertjes in de, in de groep. Die heeft alle vrouwtjes en dergelijke. Dus hè, het argument dat wij hebben is, wij hebben dat in ons. Geef mensen macht en zij zullen die macht ook misbruiken. Dat zit in de natuur. En met name de mannennatuur, als ik eerlijk ben. Maar, kijk, wij hebben zijn natuurlijk ook het product van een evolutie als, als hominiden. En uh, wat je dan ziet bij de, de mensachtigen in plaats van de mens-aapachtigen, is dat die in vrij egalitaire groepen hebben geleefd voor eigenlijk honderdduizenden jaren. En dat is een heel belangrijke fase in onze uh, evolutionaire ontwikkeling als mens. En in die egalitaire groepen. Uh, dan kon je niet de baas spelen, want dan werd je eruit gegooid. En uh, in je eentje op de savanne is echt geen plezierig leven. Dat is een, betekent je, je doodvonnis in feite. Dus door uh, het belang van samenwerking... wat je dan ziet is eigenlijk een omkering van die machtspyramide... waarbij eigenlijk de volgers het voor het zeggen hebben. De groep heeft het voor het zeggen. En die kan op een gegeven moment zeggen... we hebben behoefte aan iemand die uh, goed is in dit of dat... Uh, en die schuiven dan die personen een beetje naar voren van. Ga jij nu ons leiden? En dat is puur gezag in feite. Want dat, dat maar dat levert dat is... het dan hetzelfde op als die macht? Want wat je net vertelde bij die apen. Die, die krijgen alles. Die hebben alles voor elkaar. Dan denk je nou goed geregeld. Maar als je gezag krijgt. Dan Kijk, dan het punt, het punt ben je wel heel erg met de groep bezig, maar wat levert ja. het je op? Nee, dus hè, de, de, bij de jagen verzamelaars zie je dan dat degene die uh, iets heeft wat de groep uh, kan gebruiken, toegevoegde waarde, we gebruiken dat woord steeds, dat die ook iets wat meer. Uh, uh, uh, resources krijgt. Die krijgt ook, uh, het wordt ook even een oogje dichtgeknepen als hij een extra partner verwerft, et cetera. En dat is dan de incentive om inderdaad... Incentive? Je, in, dat is je, de beloning om voor jou om aan, aan je gezag te werken, zeg maar. Om nog beter te worden in het jagen, bijvoorbeeld. Of nog betere medicijnman, of weet ik veel wat. Omdat je er toch iets voor terugkrijgt. Alleen... Het punt is, en dat beschrijven wij in ons boek... Uh, hè, op een gegeven moment krijg je die, die grote, moderne, hiërarchische organisaties... waarbij mensen dus posities verwerven. Niet op basis van gezag, uh, maar op basis van macht. En als ze eenmaal die macht hebben en ze ruiken eraan... dan gaan ze die ook uh, proberen bij zich te houden. Kosten wat kost verdedigen, willen het niet laten gaan... dan krijg je corruptie, machtsmisbruik... En, en dan is het de vraag van wat is mijn toegevoegde waarde hier als leider of manager, die staat heel ver uh, van hun af. Daar denken ze niet bijna na. mag ik, ik, mag ik iets Christine vragen? Christine ja. uh, Je gebruikt als ik vind dat, dat evolutionaire denken altijd heel interessant. En je gebruikt de apen, de gorilla's als voorbeeld. Maar dan nou valt me altijd bij Frans de Waal op dat hij ook naar die apen. De <laughs> Ja, prima, toch? Ja, de apenman. Hij kijkt ook naar die bonobos. Ja. En die hebben dus die, veel meer die vredelievende structuur. En die samenwerking. Dat zijn die aardappelen beide... alles oplossen met seks, toch? Met seks en ja. met aaien. En op, die veel meer op samenwerking gericht zijn. En je kan aan beide vormen natuurlijk. Uh, ja, ideeën ontlenen over onze samenleving. We zijn niet alleen maar afstammeling van die op macht gerichte helaas, oh ja. Maar ook op, op uh, ja, samenleving voor die gericht zijn, op samenwerking. En, maar nu en praat, van, je, nu en praat van, je eigenlijk over nieuwe vormen van gezag. Ja, maar dat vind ik dan het mooie van Frans de Waal. Die benadrukt nu de laatste in zijn laatste boek. juist er heel erg het belang van empathie en van samenwerking. Want, uh, en dat komt veel meer, want, valt dat is, is, is samen dat, met het nieuwe, Is dat een nieuwe gezag? vorm van gezag? Dat je empathisch bent... Ja, het hoort. Nou ja, expertise blijft natuurlijk belangrijk. Wat jij ook zei, deskundigheid blijft belangrijk. Zonder dat wordt het, wordt het niks. Maar er is meer nodig. En dat is in deze tijd met die veel democratische samenlevingsvormen, die ja. grotere gelijkheid. En wat is het nog meer, is het meer nodig? Ook dat, nou, communicatie, luisteren. Uh, en paat begrijpen of ja, goed naar mensen luisteren... zodat mensen zich gezien voelen en gehoord voelen. Mm -hmm. Je kan mensen ook niet meer alleen africhten en disciplineren. Je moet ze ook motiveren ja. om mee te werken. En daarvoor heb je iets anders nodig dan alleen maar de orders mm -hmm. van boven. En dat vereist iets anders. Dat vereist luisteren. En, maar niet om alleen maar mee te geven. Je moet dat dan weer en, samenbrengen in een visie die richting geeft. En als je eenmaal uh, zover bent dat mensen... Denken, die mevrouw, die meneer, die willen we volgen. Ja. Hoe moeilijk is het dan om die positie te houden? Is gezag behouden misschien net zo moeilijk als gezag verwerven? Of hoe moet ik dat zien? Ja, ik denk dat het ook weer iets anders vraagt... maar dat het in deze tijd moeilijk is om het te houden. Er is tijd dat het natuurlijk vooral voorbehouden was aan mensen met uh, een opleiding... of met een functie. En al kon je je hele leven lang een arts zijn, een rechter zijn en je werk doen. En Op grond van je functie had je gezag. Nu is er meer voor nodig. Ja. En het is, uh, ja, ik, ik denk als je een positie zoals leraar, dat vind ik zo'n mooi voorbeeld. Als je mm -hmm. dat opgebouwd hebt, dan kan je dat ook wel je leven houden als je geen stomme dingen doet. Ja, geen ja, stomme, stomme dingen. dingen sorry, nee. Nee, nee, ja. Dat, ja. Ik vraag me dat dus echt af, want je ja. zit wel met wat ze noemen moving targets uh, ja. te werken. Hè? De moving De om targets. Even ah, Nederland. Ja. Ja. De omgeving verandert ook. Ja. Oh ja, want in, in, dus in jouw een wiskunde. Boekpark, ja, Komt naar voren gezag ja, is situatie gebonden. Ja, situatie gebonden. Ja, ja, gebonden maar dus. Maar daarom uh, moet je dat contact houden. Precies. Het is, het contact, en, en, en, context, is dat ja. het belangrijke begrip. Maar ja, met je om je gezag dat te is ook per klas je... voer je dat toch anders uit. Soms heb je gewoon klassen waar je gewoon wat, wat steviger moet optreden. En er zijn ook uh, klassen waar je misschien alleen veel empathischer ja. moet optreden. Dan dat ja, je, ik denk moet... dat het goede leiderschap nu is dat je kan inschatten wat mm -hmm. nodig is. Ja, en dat precies, je in de ja. ene groep of de ene organisatie, de ene klas. Veel meer kan permitteren aan luisteren en praten. En een andere situatie nodig Dat je veel met veel ja. hardere hand kan en, en kan je dat de... ook op een hoger niveau. Uh, hoger. Op een ander niveau zien. Ik bedoel, op het niveau van regeringsleiders. Dan wordt toch ook vaak ja, gezegd. Heb ook. We hebben leiders nodig. We ja. hebben geen leiders ja. Ja. in Europa. Jawel, maar ik denk hm. dat die ook nu die flexibiliteit moeten hebben. Dat ze en luisteren wat er in de mensen omgaat. En wat is nodig... Maar ook, als het nodig is, stevige maatregelen kunnen nemen. Ja, en, en erkennen dat zij. Uh, niet uh, als enige de waarheid in pacht hebben. Dus een team om zich heen verzamelen... Ja. waar mensen met verschillende capaciteiten... verschillende leiderschapsrollen uh, bekleden. En dat ja, is wel dat heel het belangrijk. Hè? De notie van wat ze dan noemen gedistribueerd ja. leiderschap. Ja. Dat is eigenlijk al, al zo oud als die ja is dat ja. Dus gedistribueerd leiderschap? Verschillende mensen die verschillende rollen innemen... op basis van hun competentie. Dus de ja. een is een, een, een, meer een krijger, zeg maar. Die, ja. heeft, uh, die is wat uh, agressieve, dominante is heel goed in diplomatie. Weer een ander is een hele goede leraar. En die ja. heb je eigenlijk om een regering te vormen. Heb je al die verschillende rollen. Ja, heb je nodig. En dat, dus en, dat school, je, en dat geldt voor de school. En dat voor, je echt die verschillen uitbuit. En dat ja. je het allemaal nodig hebt. En dan voorkom je die maar, arrogantie van de macht. Mag hè? ik toch even terugkomen op onze beginvraag. Is er nu... Even, we zitten hier te praten. We lijken het allemaal behoorlijk te begrijpen. Maar is er nu sprake van een crisis in het gezag in Nederland of in de westerse wereld of niet? Nou, kijk, wat Christine zegt, daar ben ik het helemaal mee eens... het is nu een stuk moeilijker geworden om gezag te hebben. En eh, kijk, nu lopen we tegen allerlei problemen aan... dat, dat sommige eh, bijvoorbeeld eh, professionals, dat die gewoon weinig gezag hebben. Maar dat komt ook omdat ze er gewoon heel weinig van af weten. Eh, dus de, er is veel meer voor nodig... Maar dat betekent gewoon dat je er harder voor moet werken. Eh, en... en ze doen heel vaak hele stomme dingen. Ja, maar misschien ja. gewoon heel stomme dingen, ja. Ja. Ja. Of zijn onze verwachtingen te hoog? Nou ja, onze verwachtingen zijn wel hoog. En dan maar het is ook een, een, een relatie natuurlijk. Het vraagt, er zijn mondiger mensen die wantrouwender zijn, die ook eisender zijn. Dus ik denk dat het veel ingewikkelder is om mm. goed gezag uit te oefenen. Mm. Ik denk trouwens niet dat er overal een gezagscrisis is. Dat is natuurlijk ook de uitvergroting van de media. Want veel mm. gezinnen gaan goed, veel scholen gaan goed. Ja. Wat een geruststellende uh, nou dat is inderdaad woorden. Voor het eind van Pappel. moet stoppen. Uh, ja, want uh, uh, het is bijna zeven uur. We danken jullie, uh, Christine Brinkgever, René Knijber en Mark van Vrucht. We even jullie titels. Christine Brinkgever, jij hebt het verlangen naar gezag geschreven. René Knijber. samen met andere gezagsdragers. En van Mark van Vrucht komt het boek Gezag uit binnenkort. En um, als u wilt weten waar die boeken allemaal zijn uitgegeven, dan moet u vooral even kijken op de website w slash Pavlov. En uh, luister, als je wilt reageren, mail ons dan even pavlovradio.nl. Straks kunt u luisteren naar Langs de Lijn. En wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. Fijne, Fijne avond. avond. Dag. Hey! NTR. <laughs> Informatie, educatie en cultuur. Zeg eens eerlijk: is familie voor jou een cadeau of een kwelling? Kerst komt eraan en dat zet veel familierelaties weer op scherp. Sommige mensen ontdekken helemaal niet waar liggen de schatten van mijn familie. Else-Marie van de Erebeemd is de meest toonaangevende familietherapeut van ons land. Het is voor mensen een hele opgave. Dat is universeel. In Dit is de Zondag vertelt ze over haar eigen warme nest en hoe je familieproblemen bespreekbaar maakt. Daar is iedereen mee bezig. Morgenochtend van 7 tot 8 op deze zender. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.